Ik zal inshallah ook in het kort een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. En ik ben natuurlijk begonnen door te zeggen dat er mensen zijn die dag en nacht eraan werken om de islam in een kwaad daglicht te plaatsen. Er worden allerlei dingen geroepen over onze profeet, nare dingen. En er is geen probleem wat zich voordoet in de wereld. ...of het is zo dat vaak de wijsvinger wordt gericht naar de moslims... ...dat de moslims dus de schuld krijgen. En natuurlijk dienen wij dit soort zaken te bestrijden, te bevechten. En daar heb ik het vandaag over gehad. Ik heb het gehad over een onderdeel daarvan. Ik heb gezegd, er moet natuurlijk iets ondernomen worden. Deze zaak moet natuurlijk bestreden worden. En op welke wijze? Er is geen betere wijze te bedenken, er is geen betere wapen te bedenken dan het wapen van het da'wah, van het verkondigen van het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer zij er alles aan doen om het beeld van de islam te schaden, zouden wij er alles aan moeten doen om het beeld van de islam, het ware beeld van de islam, naar buiten te brengen. En hoe doen we dat? Door het woord van Allah subhanahu wa ta'ala te verkondigen. Wij zouden de mensen moeten vertellen dat zij in één God moeten geloven. We zouden de mensen moeten vertellen dat Allah alleen recht heeft op aanbidding. En dat niemand anders dan Hij aanbeden dient te worden. We zouden de mensen moeten uitnodigen naar het volgen van het rechte pad. We zouden de mensen moeten uitnodigen naar de beste gedragingen, naar de beste karaktereigenschappen. We zouden de mensen moeten uitnodigen naar de beste daden. We zouden de mensen moeten uitnodigen naar rechtvaardigheid. Ook iets waarmee de islam is gekomen. Dus we zouden alles op alles moeten zetten... Om het woord van Allah subhanahu wa ta'ala te verspreiden onder de mensen. En dan in de hele wereld. Want dit geloof is als genade gestuurd naar de werelden. En ik heb gezegd, de da'wah speelt een belangrijke rol daarin. De profeet zegt zelfs in een overlevering. Degene die uitnodigt naar het goede, dus da'wah verricht. De mensen die hem zullen volgen. De beloning die deze mensen toekomt, zal ook hem toekomen. Want hij was namelijk aanleiding... Hun. Hij was namelijk aanleiding voor hun om het geloof te omarmen. En de beloning die hem toekomt, doet niets af aan de beloning die deze mensen toekomt. Dus zij zullen de beloning volledig krijgen en hij zal ook de beloning volledig krijgen. Dit geloof, beste mensen, is een grootse geloof. Het moet overgebracht worden. We moeten juist de mensen betrekken bij deze goedheid... Wij moeten er alles aan doen om hun te laten zien dat de islam het enige geloof dat telt bij Allah subhanahu wa ta'ala. En de eerste stap die wij daarbij nodig hebben, beste mensen, is dat wij zelf ons vastklampen aan de regels van de islam. Dat is de eerste stap. Wij moeten beginnen. Wij moeten ons houden aan die voorschriften. Allah subhanahu wa ta'ala richt het woord tot de kinderen van Israël en zegt tegen hun, of hij berispt hun vanwege het feit... Dat zij iets zeggen en iets anders doen. En als ik kijk naar de toestand van onze kinderen op straat. Van vele moslims. Niet alleen maar de kinderen. Maar ook de ouderen. Als je kijkt naar hun gedrag. Zij spreken weliswaar mooie woorden. Maar als je kijkt naar hun daden. Dan zie je iets anders. En dan zullen wij ook niet serieus worden genomen. Door de mensen die wij uitnodigen naar de islam. En ik heb het ook aangehaald. Als we kijken naar onze kinderen op straat. Wat zij aan het doen zijn. Telkens als wij een Nederlander, aanspreken en zeggen van word moslim... en we vertellen hem over de islam... dan is hij onder de indruk van hetgeen wat wij vertellen. Maar de vraag die wij altijd voorgeschoteld krijgen... is de volgende. Maar hoe zit het dan met het gedrag van de kinderen op straat? Moslim moslimkinderen op straat. Hoe kan ik deze man wijsmaken dat de islam staat voor rechtvaardigheid... terwijl onze kinderen onrecht begaan tegenover mensen? Hoe kan ik deze man wijsmaken... Dat de islam is gekomen met veiligheid. Terwijl het onze kinderen zijn die de straten terroriseren. Die de mensen gek maken. Hoe kan ik de mensen wijsmaken dat de islam een grootste geloof is. Terwijl hij er niks van terug ziet in ons gedrag. Het is bijna onmogelijk, een onmogelijke taak. En daarom heb ik ook gezegd, niet alleen maar de vijanden, de tegenstanders. Die doen er alles aan. Werken er nacht en dag aan om de islam in een kwaad daglicht te plaatsen. Maar ook onze kinderen dragen een steentje bij aan deze zaak. Ook onze kinderen helpen een beetje mee. En daarom is het van belang, beste mensen. Om te beginnen, als we daadwerkelijk het woord van Allah willen gaan verspreiden. Dan moeten we beginnen met het ons toe-eigenen van die grootste eigenschappen van de islam. En daarom zegt de profeet in een prachtige overlevering. Dat... Degene die in het bezit is van het beste gedrag, dat hij de meest dierbare is bij de profeet vrede zijn met hem. En dat hij het dichtst zal zijn bij de profeet sallallahu alayhi wasallam, op de dag des ordees. Ook zegt de profeet in een andere overleving dat degene die in het bezit is van een goed gedrag, hij bereikt het niveau van iemand die overdag vast en s'nachts het nachtgebed verricht. En wil je een voorbeeld op dat gebied, dan hoef je slechts... Terug te blikken naar het leven van onze profeet Mohammed. Hoe hij was. Zijn leven is een voorbeeld voor ons. Als je kijkt, subhanallah, naar de man die de moskee binnenkwam. En in de moskee begon te urineren. Een aantal van de metgezellen die wilden hem hardhandig aanpakken. Maar wat deed de profeet? Hij zei, laat hem met rust. En hij sprak hem aan op een rustige manier. Hij zei tegen hem: deze moskeeën zijn niet hiervoor bedoeld. De moskeeën zijn bedoeld voor het gebed. Moskeeën zijn bedoeld om de Koran daarin te reciteren. Moskeeën zijn bedoeld om je heer daarin te verheerlijken. En ga zo maar door. Ze zijn niet bedoeld om erin te urineren. En de man begreep het. Vanwege natuurlijk die zachtaardige aanpak van de profeet. Stel je voor als hij in elkaar was geslagen. Denk je dat hij nog steeds bereid was om de islam te omarmen? Allahu a'lam. Een ander voorbeeld is van die man die naar de profeet kwam. En hij greep de profeet bij zijn kraag. En hij trok hem naar hem toe. Hardhandig. En zei tegen hem: Ja, Mohammed, o oh Mohammed, geef mij van het geld wat jij in je bezit hebt. In een andere overleving zei hij tegen hem: Het is niet jouw geld, het is het geld van Allah. Geef mij, zei hij tegen hem. En toch glimlachte de profeet in zijn gezicht. En hij gaf hem een gigantische aantal kamelen en schapen. Onvoorstelbaar. Waarna de man onmiddellijk terugkeerde naar zijn bevolking, naar zijn volk, naar zijn stam. En zei tegen hem: Mensen, wordt moslims. Een andere man die keerde terug naar zijn stam en die zei. Beste mensen, ik ben nu teruggekomen van iemand, dus van de profeet, die ik beschouw als de beste man op de wereld. En hij was geen moslim, deze man. Maar hij zei, deze man die ik heb ontmoet, en wat er zich tussen hem en de profeet heeft voorgedaan, want hij wilde de profeet in de eerste instantie vermoorden. Daarna de profeet wist hem te overmeesteren. En toen zei hij tegen hem, wat denk je dat ik nu met jou ga doen? Toen zei hij tegen hem, ja Mohammed, wees genadig. Toen liet de profeet hem gaan. Toen hij terugkeerde naar zijn stam, zei hij tegen hen, ik ben... Naar jullie gekomen, de beste man achter mij latend. De beste man. En dat is Mohammed, s.a.w. En ik heb aan het einde gezegd, wij die hier leven, heel veel mensen horen je nog steeds zeggen van we hoeven niet goed om te gaan met de niet-moslims. We hoeven niet naar hun om te kijken. Maar wat de islam ons leert als we kijken naar de teksten, dan zien wij juist dat de islam ons leert om goed om te gaan. Met moslims en niet-moslims. Dat leert de islam ons. We lezen dat de geleerden hebben gezegd, er is niks op tegen. ...om goede omgang te hebben met de niet-moslims. Er is niks op tegen om zelfs iemand van hun... ...die arm is, sadaka te geven. Liefdadigheid. Ook zeggen de geleerden dat het toegestaan is... ...om een cadeau, een geschenk te geven aan een niet-moslim. Ook horen wij van de geleerden... ...dat het toegestaan is om de helpende hand te bieden... ...aan niet-moslims. Niks op tegen. Zolang het maar niet om een masia gaat, om een zonde gaat... ...zeggen de geleerden. Ook lezen wij dat de geleerden hebben gezegd... ...er is niks op tegen, het is juist goed om een bezoek te brengen aan een zieke kefir, niet moslim, om bij hem langs te gaan. In navolging van onze profeet, hij heeft het gedaan. Toen een jongen, een Joodse jongen, ziek werd, de profeet bracht een bezoek aan hem. En hij kwam bij hem binnen en vroeg hoe het met hem ging. Toen zei hij tegen hem, word moslim. Het kind keek naar zijn vader, die naast hem stond. Maar ook zijn vader was ontroerd door het bezoek van de profeet. En die zei tegen hem, een Joodse man, die zei tegen zijn zoon, Qasim, gehoorzaam, Mohammed. En hij sprak die woorden uit. Toen de profeet naar buiten liep, zei hij, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, zei Allah, dat hij dit kind heeft gered van het vuur middels mij. En ook lezen wij dat het toegestaan is om je naasten, al zijn het geen moslims, om je naasten te bezoeken. Contact met ze te hebben. En vooral als het gaat om de ouders. Want de ouders nemen altijd een speciale plek in. Moslims op geen moslims. En daarom zien wij dat de profeet Asma' bintu Abi Bakr zelfs Beveelt om goed te zijn voor haar moeder. Zolang ze jou natuurlijk niet opdraagt om een zonde te plegen. Maar voor de rest die niet haar te gehoorzaam. Of ze nou moslim is of geen moslim is. Dit zijn maar een aantal zaken die wij kunnen doen... om die mensen de ogen te openen voor de islam. We moeten ons gedrag verbeteren. Voordat wij zeggen we gaan anderen uitnodigen... moeten wij eerst ervoor zorgen dat het hier bij ons... binnen in de gemeenschap dat het in orde is. واسر حضرتك وان بحمدك سبحان الله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله خير